4 uur. Freddy van met het NOS Journaal. Accountantskantoren moeten vaker worden gecontroleerd en zaken zoals witwassen, corruptie en kartelvorming zouden verplicht moeten worden gemeld als fraude. Het stelt een commissie die door de accountants zelf in het leven is geroepen. Het gebeurde na een aantal schandalen waarbij accountants aantoonbaar fouten hadden gemaakt zoals het faillissement van de DSB bank en de bijna ondergang van woningcorporatie Vestia. De accountants zeggen dat er de laatste jaren al veel is veranderd, maar de commissie vindt dat het nog veel beter moet. De VVD en het CDA verzetten zich niet langer tegen een verbod op knalvuurwerk. Daarmee vindt nu een ruime meerderheid in de Tweede Kamer dat gevaarlijk consumentenvuurwerk moet worden verboden. Siervuurwerk mag nog wel. CDA en VVD waren tot voor kort tegen een verbod op knalvuurwerk, maar zijn overstag gegaan na de laatste jaarwisseling met 1300 vuurwerkslachtoffers. De EU, de VS en Japan willen de regels van de Wereldhandelsorganisatie aanscherpen om een einde te maken aan de subsidies die China aan zijn bedrijven geeft en die de markt verstoren. De bestaande regels daartegen werken niet, zeggen de EU, de VS en de Japan. Zo omzeilt China de regels door geen subsidies te geven, maar leningen. En die worden dan vervolgens kwijtgescholden. Overigens moet China ermee instemmen als de regels worden veranderd. De gemeente Capelle moet weer op zoek naar een tijdelijke burgemeester. De huidige tijdelijke burgemeester vertrekt in maart. De gemeente in Zeeland zit al meer dan twee jaar zonder vaste burgemeester. Tijdens twee sollicitatierondes met bijna veertig brieven... kwam geen geschikte kandidaat naar voren... Het weer. Het is bewolkt en regenachtig met veel wind. Vanavond stormachtig langs de kust. Het is een graad of 10 geworden. Morgen eerst droog, later overal wat regen... bij temperaturen tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn nog geen bijzonderheden in deze avondspits. We zien natuurlijk wel de dagelijkse drukte op de A2 en de A4. Veel vertraging is er nog niet. Op de A2 van Amsterdam naar Utrecht zien we zo'n 10 minuten oponthoud bij Maarsen. Op de N247 Amsterdam richting Hoorn tussen de A10 en Broek in Waterland 3 kilometer. Met daar zo'n 5 tot 10 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 ...is zin in ZFM. ZFM. Uw presentator is Bastiaan Torrent. deze week.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 We're talking on the telephone. The road. i said oh won't you come back have to see you my dear won't you come back i'm no account thinking you year tell me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 ik ken niemand meer zonder Instagram, zonder Facebook, zonder ja, ja nou ik, ik, maar van van de van een echt van jonge leeftijd, ik, ik ken er bijna geen meer. Uh, ja. Ik ben heel benieuwd. Er zijn uh, juist wel kids die het gewoon niet meer doen, hoor. Oké, okay. ja, maar ah, dat ja. komt ook dat, omdat, omdat u de ouders nee, nee, <laughs> nee, nee ook, ook echt wel. Ja,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 Nee, het maar niet de met het andere. Nee, maar, nou ja, maar in principe. Maar, maar ho, Hoe lang heb je nu? Je hebt, je, hebt, je hebt dan dus. Eén jaar heb ik niet gedaan. Dus, uh, meer dan bijna 30 jaar geroken. ja. Nee, maar je moet in feite. Dus, nog hij heeft ook. jullie kennen toen je rookte. Ja. Albeid, dus ja. Altijd. Ja, persoonlijk. Ik ben heel hard erin. Uh, als je iemand dit kennen met die eigenschappen. en jij beslist zelf om te stoppen. en mm -hmm. jij wil, je maakt een transitie mee. Hè? Je ja. wordt een, een vernieuwde persoon. een vernieuwde persoon van jezelf. Je evolueert. Ja, ik ben dan, als ik dan. Uh, je ziet het vaak in relaties. Dat ze samen zijn en dan de een verandert compleet. En dan zie je ja. dat de relatie in allerlei kanten begint te kraken. Ja, ik ben heel eerlijk, dan moet je met elkaar gaan. Nee, een keus maken. <als> nee, nee, dit het. Nee, dat Maar het grappige was dat zij dus juist mij aanspoorde de ja. hele tijd om te stoppen. En toen, was ik en toen ik weer rookte, besefte zij opeens. Ja. Huh? Ja. Je bent zo anders, maar ook. Het dat hier eigenlijk kwalijk als je dat de Want in ja. realisatie. Hè? Dan gaan we eens even verder kijken. En dan blijf je roken. Nou kom je, over tien jaar krijg ik te horen dat je mm. door dat rook, blijkbaar toch schadelijk opgelopen. Ja. Oké, okay, nou ben je straks vijf dan zit je met een flesje in een rolstoel. Dan heb je een zoon. Ja. Even realisatie. Hè? Dus, mm.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 dat is een kenmerk van verslaving. Ja, maar je, God, bent dus een, mag, je bent machteloos, nee, je bent, over het middel. Daar ja, heb je gelijk in. Alleen. Er, zijn een, er is een groep mensen. Sommigen beweren zelfs filosofen. Er zijn filosofen die zeggen niet alle mensen dat in zich hebben. Mm -hmm. eh, dat wij mensen van nature een vorm van destructief gedrag in ons ja, hebben. Ja, zeker. En dat bedoel ik met de energie. Ja. Dat je weet dat iets slecht voor je is, maar toch blijf je het doen. Ook al ben je niet eraan verslaafd. Ja. Want er zijn ook.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 een kleur dus jouw kleur die jij in gedachten hebt. Hij van tevoren je ogen geprogrammeerd. Nee, oké, maar in principe... net ging het ook over... als je in de supermarkt loopt, dat soort dingen. Of hoe je je gedraagt in de klas of whatever. Je kunt toch altijd zelf kiezen? Nee, maar ik snap wel wat je bedoelt. Alleen dan kom ik ook met de kleuren. Melkan heeft tegenwoordig ook goede chocomel. Niet die van... Remia, nee. Nou ja, goed, maakt niet uit. Nestlé. Nestlé heeft de normale sproken...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 Televisie gekeken. Dus je bent uh -huh. gewend met een, met een bepaalde programmering. Dat heb je meegekeken. Het systeem, de klanken, ja. de tonen, alles. Dus dat, en dat zijn duizend en één programma's. Dat heeft je gevormd tot het mens wat je nu bent. Uh -huh. Nou, dan kan je zeggen... nou, ik maak me bewust van het feit dat ik dat nu weet. Maar dat bewustzijn is gecreëerd... van het onbewustzijn dat je dat al geleerd hebt. Dus wat is dan... Dat is de, ja, nou ja, het, maar maar in de protesten maar dat die je, is, je kent. Dat is, dat is dus het proces wat het soms zo moeilijk maakt om dingen te gaan onderscheiden. ja moet je natuurlijk zoveel geld. Studio Sport van op zondagavond van 8 uur naar 7 uur ging. Er was <laughs> nee, dat één grote dood. probleem. Terwijl.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 Steek een sigaret op of niet? Nee, ik kies ervoor om niet te roken. En zo heb ik het volgehouden. Ja. Dan ben ik gestopt na 28 jaar. En ja. dat is inmiddels vijf jaar geleden. Nou, ja. ja, Ik denk dat, dat de mensen natuurlijk ook waarmee om, omver... Ik zeg vaak als, als iemand echt iets aan wil gaan... Hè, wil je daar wat voor opgeven...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 Actiever met elkaar om gaan ja. worden. Bruistabletten in plaats van zuigtabletten. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, is van iemand van een coach van mij. Ja, maar, ja, maar. Dat van een hele mooie. Die gebruik ik we nu wel vaker. Ja. Ja, je hebt mensen die energie zuigen en mensen die ja. jouw ja. energie geven. Dat is echt. Uh, ja. Ja. Ja. Ja. Maar, maar, maar dan kom ik. Bij, er zijn ook heel veel mensen die in een bepaald werk zitten, waar ze bijvoorbeeld bepaalde patronen hebben, vrijdagmiddagborrel. Huh? Waar ze misschien ze willen niet stoppen met drinken, maar we hebben elke week die vrijdagmiddagborrel. Die collega's kan je niet aan de kant zetten. Daar dat, dat ga jij niet over. Nee, maar als het je zo stoort, dan uh, ja, ik ben, daar, ik ben een hele simpele erin. Uh, ja, als dat ervoor zorgt dat mijn werksituatie dat met niet meer comfortabel wordt en ik ga botsen met mijn collega's omdat ik een verandering maak, dan ben ik blijkbaar maar niet op de juiste baan. Dus ga je zoeken Dan naar een andere werkgelegenheid? Dan zal ik werk. dus een andere werkgelegenheid moeten ja. zoeken, die er trouwens zat is. Dus uh, mensen die zeggen ik kan geen werk vinden, dat vind ik altijd zo. Uh, die, er is genoeg alleen wat voor prioriteiten... Uh, wat voor wat verlangen voor zo stel je ervoor. Hoe ja. Graag, ja. graag wil je het? Ja. Hoe ja. graag wil je het? Ja, ja. maar ook gaat gesprekken aan, hè? als Bij, je inderdaad ja. opmerkingen krijgt.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 <laughs> dus dan er maar, even. Nee. maar nee, maar dan kom ik. Ik kom met een puntje. Jij bent heel assertief van jezelf. Ja, dat merk je in alles. Ik denk dat bijna iedereen hier redelijk assertief is van zichzelf. Um, nou, ze een goede voornemens dus om dat zeker te worden. Nou ja, daar god. Ja. Ja. Nou, ja, je was net behoorlijk ik, assertief ja. ook tegen mij. <laughs> ik, maar, dus, eh, prima. Ja. Maar het gaat...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 Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. ja. ja. Onze uh, marketing... Ja, maar, ja. Nee, maar goed, ik bedoel... Nee, maar, nee, maar daarvoor, daarvoor zijn wij hier. Ja, maar. Dan ja. kom ja. je dus terug juist naar het ja. niet alleen moeten doen. Ja. Dan kom je terug naar... Gaan naar coach, de hulpvraag moet je stellen. Maar de grap is wel... Nou, ik, heb, ik ben heel assertief. En dat is misschien ook wel een van de eigenschappen... die je wel moet hebben als docent...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 Keihard. Echt zo'n drillstechant. <laughs> maar als zij tegen haar moeder moest zeggen... Ja. dat ze moet ophouden met zeggen... dat ze, uh, over de, dat ze haar huis moet schoonmaken? Ja. Nou. Toen zij... Ze is nu gescheiden. Maar toen zij moest zeggen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 Wat, nee. zij spreekt de moeder nou dus niet meer. Want ze is nee, op een gegeven moment helemaal al Maar ja, maar dan, en, dan heeft het ze, klaar. Heeft wel een lange fase. Dus het is heel emotioneel zwaar gebonden. Dus ze had al meerdere momenten waarschijnlijk gehad... wat ze het had kunnen aanbrengen. Dit... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...